Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse president Biden heeft 8 miljard dollar beloofd aan Oekraïne... Biden maakte dat bekend voor het bezoek van de Oekraïnse president Zelensky aan het Witte Huis. Het steunpakket bevat verschillende soorten wapens en munitie, waaronder een zweefbom... waarmee het leger op grote afstand precisieaanvallen kan uitvoeren. Gisteren liet Biden al weten Oekraïne opnieuw te gaan steunen. Deze war heeft laten zien dat de we de dat je niet alleen Not alone this fight. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de fabriek van La Sourie en de eigenaar van dat bedrijf. Volgens het programma Boos van Tim Hofman heeft het bedrijf tienduizenden fatbikes verkocht die te sterke motoren hadden. Daardoor zijn ze makkelijk op te voeren. Het bedrijf wil tegen de NOS niks zeggen over het onderzoek. Er gebeuren veel ongelukken met opgevoerde fatbikes. Slachtoffers zijn vaak jong. De Tweede Kamer wil een helmplicht en een minimumleeftijd van 14 jaar. In Japan is een man van 88 vrijgesproken. die tientallen jaren vast zat. en eigenlijk geëxecuteerd zou worden. Hij was in de jaren 60 veroordeeld. voor de moord op zijn baas en diens gezin. En volgens de rechtbank is nu duidelijk. dat het bewijsmateriaal van toen. Dat dat nep was. En dus komt de man van 88 nu vrij. En op dit moment trapt Ajax af tegen Buziktas uit Turkije. Mijn sportcollega Arman Asvaroglu vertelt wat voor club het is. Het is een, het is een grote Turkse ploeg, een van de allergrootste die er is. Hij heeft dit zin ook veel geïnvesteerd in de selectie met de Nederlandse coach Giovanni van en bij. Ajax waren die mogelijkheden er eigenlijk niet om heel veel aan die selectie te doen. Dus zou je zeggen: op voorhand, bij ziektes dus heeft misschien wel de overhand. Aan de andere kant doet Ajax het eigenlijk altijd wel goed tegen Turkse clubs. Verliest het nooit. Uh, en ja, waarom zou je er dan vandaag mee beginnen? Dan nog het weer. Vanavond regent het op veel plekken en is er kans op onweer. Morgen opnieuw een wisselvallend dag en het wordt een graad op 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Fantastisch. Ja? Ja, echt want ze, kun, want ze kunnen alles, heb ik wel het idee. Hè? Ja, en ik ken ze ook al een paar jaar. Ze oh. zijn nog steeds jong, dus het is wel ja. grappig. Echt of, ik heb ze echt een beetje zien uh, uh, opgroeien, zal ik ja. maar zeggen. En dan uh, is het heel leuk om ze zo te zien uh, shine. En het was een heel gaaf optreden, ja. ja. Bent uh, heeft dus een album uitgebracht. Iets met When the Heartbreak Show of The Heartbreak Show, geloof ik. Iets.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 Daarnet, want uh, uh, je hebt een cover gedaan van, of jullie hebben een cover gedaan van Taylor Swift. Wat hebben jullie met Taylor Swift? K kijk ook even de rest van de band aan. Want, uh... nou, Jeroen is dus echt super swifty. Ik ben wel echt een, uh, een uh, swifty. Ja, ja. Ja. Dus jij stond al uh, met, uh, met je armen in de lucht toen uh, het nieuwe album ja. van Taylor Swift ineens uh, ja, dit jaar verschijnt. Ja, ja. Uh, ik was erbij.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 Van Jolien. Van, mm. Hé, hey, als mij dat zou overkomen, dan, dan zou ik niet Jolien smeken om bij mijn man weg te blijven, maar dan zou ik tegen die man zeggen: van... Weet je, joh, gaan we hey joh, uh, uh, Rot maar op. Zoiets. Ja, ja. <coughs> zoiets. Ja. Uh, maar dus dat nummer Around Here ging vooral over, was gericht aan Jolien. En toen dacht ik: Ja, maar nu komt die man er weer goed vanaf eigenlijk. Mm. Dus toen dacht ik: Dan moeten we ook nog een nummer richten aan hem. Mm. En dat is toen in hindsight uh, geworden. Ja, uh, een duidelijk uh, verhaal. We gaan uh, zo dadelijk uh, weer wat uh, van jullie horen. Maar eerst uh, een, uh, ja, een toch wel hagel nieuwe single. En die is van The Jordan. Wie is The Jordan? Nou, uh, we kennen er ook onder de naam Carol Emerald. Of Carol Emerald. En die Uchi en Jaan, daar zit uh, bijvoorbeeld ook uh, Gerard Heusinkveld. Wat, uh, wat doet uh, de Doerak? Die, uh, die stuurt mij net een uh, link... Van, nou, je hebt hier een nieuwe, nieuwe Uzi. En ja, we hebben, maken gebruik van de Jordan. En dat nummer, dat heet Best Damn Day. Nou, die ga je dus nu horen.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 Dus dat moeten we weer bij de samenvatting. Ja, die hadden we al bijna lopen en uh, dan moeten we wel weer helemaal uh, gaan eh, jongens. helemaal weer. Dan uh, beginnen we met die. Dus hier is 1, 2 3 cool. It's 7 a.m. D is driving her van up to the beach to go surfing. She hates to be perfect. God are the ones we'll play. I hope your hand is full.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 Spinning round while I was away A second chance in another life I'll take it on, I'll make things right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 heel blok. Dus moeten we dat ook uh, laten horen. Eerst het nummer van Send Me flowers, dan het gesprek en daarna weer een nummer van Send Me flowers. I'm swimming in the garden waar de flowers Surround me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 Ik inderdaad gewoon, nou, vanuit dat liedje eigenlijk ja. ook... Uh, ja, is, is, is, is de naam van, van, nou ja, de band of, of hoe dan ook... Is dat een beetje metaforisch dan, in dat opzicht? Ja, het... Uh, nou ja, het, je zegt inderdaad... Heeft een, een hele mooie verhouding tot, tot COVID inderdaad... Van stuur me bloemen, want ik... Maar, uh, want iedereen zat thuis... En iedereen begon elkaar dingen op te sturen... Ja. En natuurlijk, maar nee... Dat is, dat is het niet. Nee, het is meer uh, ja, een soort kwetsbaarheid. Wees lief voor me. Ja. Uh, ja. Zuurman, zuurman, bloemen. Ja. En ook de verwijzing naar mijn naam, wel, uh, Iris. Ja. Uh, is natuurlijk een bloem. Ja, ja. Maar ik wilde voornamelijk gewoon uh, een zin die zou blijven hangen en die mensen ook twee keer doet luisteren, omdat dus je eerst niet per se snapt.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 Take no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 Ah, dat is bij deze, dus ja, nu al. Uh, ja. <laughs> ja, ja. Uh, maar dat, dat even tezijde. Uh, nu uh, is dit weer een beetje het akoestische. Unplugged. En dan, wat was dat ook alweer? Unplugged? Hoe heet de EP uh, verder? Help mij even. Ja, de EP die heet Unplugged. Maar Spotify vindt het leuk om er dan nog Unplugged live achter te zetten. <laughs> Over artificial intelligence gesproken om het uh, verder zoiets.